Dit is Jeroen Tjefkumaan met het NOS Journaal. TSN Thuiszorg uit Almelo is formeel failliet verklaard. De grootste thuiszorgorganisatie van Nederland. Met 12.000 medewerkers en meer dan 40.000 cliënten... kreeg eind november al uitstel van betaling. Zaterdag was al duidelijk dat vandaag definitieve doek zou vallen. Volgens de curatoren gaat de dienstverlening van TSN de komende weken gewoon door. De salarissen worden betaald door het UWV. En ook gaan de gesprekken met gemeenten en overnamekandidaten kandidaten door. Een deel van de klanten en medewerkers zijn intussen ondergebracht... bij andere thuiszorgorganisaties. Voor de kust van Sicilië hebben reddingswerkers... zo'n 750 vluchtelingen van zee gered. Volgens de kustwacht zaten ze in rubberbootjes. Twee vluchtelingen zijn verdronken. Veel vluchtelingen proberen via het Italiaanse eiland naar Europa te komen. Daarbij zijn de afgelopen tijd honderden vluchtelingen verdronken. De website Mijn Belastingdienst kan met een storing. Mensen die hun aangifte inkomstenbelasting willen doen, moeten wachten tot de storing is verholpen. De Belastingdienst denkt dat de site binnen twee dagen weer gebruikt kan worden. Mensen die bezig waren met hun aangifte zijn hun gegevens volgens de dienst niet kwijt. Begin deze maand waren er ook problemen met de website. Die raakte toen overbelast omdat te veel mensen tegelijk hun elektronische aangifte wilden invullen. Jurgen Streppel is de nieuwe trainer van Heerenveen. Hij volgt Foppe de Haan op die in oktober aantrad nadat Dwight Lodeweges was opgestapt. Streppel komt van Willem II, waar hij sinds 2011 werkte. Vorig seizoen eindigde hij met de Tilburgse club op de negende plaats in de eredivisie. Op dit moment staat de club 15e. Bij Herenveen heeft Streppel een contract voor twee jaar getekend. Het weer overal zon en het wordt 9 graden. Door de noordoostenwind voelt het wel kouder aan. Komende nacht in het middenland weer lichte vorst en kans op mist. Morgen opnieuw zonnig en dan wordt het 10 tot 12 graden.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 is het wederom woensdagmiddag geworden, dames en heren. Het is weer twee uur. Alweer een week voorbij. Alweer een week voorbij. En u weet wat dat betekent? Dat betekent de videojaren. Ja. En uh, ook deze keer is het weer een ingeblikt geval. Dus we zijn nog steeds niet live, maar dat weten we tussen. Dat gaan we pas doen na Pasen, dan komen we weer helemaal live terug met dit programma. Tot die tijd, nog steeds een opgenomen versie en vandaag deel 2 van de Golden Years of Dutch Pop Music. Laten we van de artiesten die we de vorige keer uh, laten horen, nog een paar dingen horen die overgebleven zijn van de vorige keer. En voor de rest hebben we de... Laten we nog artiesten horen die nog niet aan bod geweest zijn. En als we dan uh, nog tijd over hebben, en dat gaan we gerust wel redden, uh, dan uh, gedenken wij ook nog even Keith Emerson. U weet het, Keith Emerson, toetsenist van Emerson, Naken, Palmer. En uh, de nice en soloartiest en een zeer sensationeel organist, synthesizerspeler, uh, is uh, enig tijd geleden overleden. En, uh, Afgelopen vrijdag. Ja, ja, oké. Okay. En dat gaan we dus ook even uh, gedenken vandaag. Dus we laten u nog wat opnames horen van Keith Emerson samen met The Nice en met Emerson Lake Palmer. Hij schrikt niet, we heb niet de moeilijkste nummers uit. De bekendste werkjes heb ik voor u klaargezet. Dus dat komt allemaal voor de bakker. En, uh, maar starten en uh, de eerste opname die wij vandaag uh, gaan draaien uit de Dutch, uh, the Golden Years of Dutch Pop Music. Zo moet we het eigenlijk wel zeggen. Ja. Dat is van de buffoons. Ja, en dat, uh, dat liedje dat heet uh, Maria. Ja, en dat is het bekende nummer dat uh, ook voorkomt natuurlijk in de film The West Side Story. En die Maria is het. Nou, laten we door. Prachtig mooi. Maria uit de West Side Story natuurlijk. Compositie van, de, van de, de Leonard Bernstein. Die schreef het liedje. En uh, het is natuurlijk gewoon uh, een, een van de mooie liedjes. Uit uh, die voor die tijd een zeer beroemde film, de West Side Story. Goed, uit de serie The Golden Years <coughs> of Dutch Pop Music horen wij dus de buffoons uit Enschede. De volgende band is Focus, als ik het goed heb. Ja. Heb ik het goed? Ja, helemaal. Helemaal goed. Oké, okay, de, de volgende band dus, zoals ik al zei, is Focus. En van het album Moving Waves gaan we van deze band draaien. Focus 2. Ja, nou. Muziek van Focus, Thijs van Leer, Jan Akkerman, Bert Ruiter en Pierre van der Linden. En de, het album waar het vanaf kwam, dat heette Moving Waves. En dat was het tweede album van deze band, 1970 of 1971. Daarom omtrent. Nu dus uit de serie The Golden Years of Dutch Pop Music. En wat we eerst draaien vandaag, zijn nog wat restanten van de vorige aflevering. Ja. Uh, nummers die we nog over hadden. En dus gaan we nu uh, naar, de, naar De Haag, hè? We gaan weer naar De Haag, hè? Ja. ja we gaan weer broodje en eten. Zo is dat. Ja, zo is dat. De Q65, dat is de volgende band met uh, Wim Bieler als zanger. En um, dit was hun tweede hit als opvolger van Jorde Victor, die de vorige keer gehoord heeft. En uh, vandaag draaien wij het prachtige The Life I Live. Q65 uit Den Haag kwamen ze en het was een hit uit 19... Uh, nou, het zal het zijn, 1966, zo om daar omtrent Toen uh, Den Haag nog steeds bekend stond als de biedstad van Nederland. Um, ja, Q65 dus. Ja. En de volgende? Uh, Sandy Coast. Ah, ja. o oh, ja, dat wordt een hele mooie. Dat is een van de mooiste nummers, uh, vind ik persoonlijk... die de Sandy Coast ooit hebben opgenomen. Ook dit werd... Gek genoeg geen hit, maar het was zo verschrikkelijk goed en zo verschrikkelijk mooi dat ook de mensen toen de tijd bij Radio Veronica er behoorlijk uh, verbaasd over stonden hoe fantastisch dit eigenlijk niet was, of wel was natuurlijk. Hans Vermeulen samen met de Sandy Coast met nogmaals een van de mooiste nummers die ze ooit gemaakt hebben, vind ik persoonlijk. En het heet? Capital Punishment. Dat bedoel ik. That my. Zeggen een van de mooiste nummers die de Sandy Coast naar mijn mening ooit hebben over, opgenomen. Het prachtige Capital Punishment. En uh, dat hoort u allemaal in deze mooie aflevering van de vinyljaren bij ZFM Zandvoort. Natuurlijk, want daar luistert u nog steeds naar. En uh, daar hoort u ook de, al deze prachtige muziek. Nu weer iets geheel anders. En Angela is een beetje van de enge dingen. Ja, dat wist ze niet, maar dat is zo. Angela is een beetje van. De enge dingen is ze wel. Dus het, het volgende nummer is ook een beetje in haar. Uh, haar stijl, zou ik maar zeggen. He? Beetje eng, hè? De tafel. Oh, ik vind het hartstikke leuk. De tafel was gedekt voor twee in het spookhuis aan de zee. Een vampier hield de kaarsen vast en ik was er de eregast. Nou, dan weten we al wat er komt. ZZ Z en de maskers. En dat is een bandje dat oorspronkelijk uh, bestond. Uh, voortgekomen is uit een Amsterdams bandje. Dat heette die Apron Strings. Toen kwam op een gegeven moment uh, Bob Bauber daarbij. En toen werden het ZZ en de maskers. En. Uh, toen eh, Bob Bauer eruit ging vanwege ook de nodige malversaties en oneenigheid uh, uh, binnen de band, uh, gingen ze later nog door als de Maskers. Nou, van uh, beide. Formaat, dus zowel van ZZ als de gewone maskers, hebben we wat. Maar we beginnen dus met hun eerste hit. En ik weet nog heel goed dat ze daarmee bij Willem Duis in de vuist kwamen. En die vond dat helemaal niks. Maar ja, dat was van Willem bekend. Dat hij dat zo had met popmuziek. Maar goed, doet er niet toe. We gaan hem even goed lekker draaien voor u. ZZ en de maskers. En. Dracula. Dracula. Was gedekt voor twee in het spookhuis aan de zee. Een vampier hield de kaarsend vast en ik was er de eregast. op Dracula. Gedronken eerst een knekelwijn naar recept van Frankenstein. Daarna soep van vleermuisbloed, getrokken van een mensenvoet. Oh, da, da. Hoofdgerecht van kraakbeensnippers, klaargestoofd in keldervocht, was licht geroosterd door de adem aan een monsterlijk gedroogd. nu van mummie leer vergelden nog veel heerlijks meer maar ik sprong gillend uit het raam want bij de toespijs stond mijn naam Eng hè? Jongen, jongen, wat eng, zeg. Wel nee. <laughs> Sorry. Goed, Dracula Z en de Maskers. Dat was dus een uh, opname uit 1963. En uh, ze kwamen daar toen mee op de tv. En uh, in, onder andere in de vuist van Duis met hele enge uh, flitslampjes erachter en maskertjes voor. Ja. Behalve dan uh, Bob Bauer die had dat dan niet. En verder uh, in deze band uh, natuurlijk een aantal andere. Uh, uh, bekende namen uit de muziek, werelds onder andere meester-gitarist Jan de Hond... die uh, later ook nog uh, veel zou doen met Nederlands Hoop, met Boudewijn de Groot onder andere... en tegenwoordig weer uh, toert dankzij Johan Derksen met de Dutch, uh, de Nederlandse pioniers van de popmuziek... Uh, met allemaal oudgediende zoals Rudy Bennett en Frans Grassenburg en de Clarks en dat soort uh, figuren allemaal... Nou, ZZ en de Maskers dus. Ze hadden ook een aantal mooie instrumentale hits. Komt er straks nog eentje van langs. Ja. En uh, we gaan nu verder met... met? Living Blues. Living Blues, ah, ja. ja. ja. Oh, dat is er een uit uh, het nieuwe rijtje. Die hadden we de vorige keer nog niet gehad. Living Blues. Met, uh, nou ja, gewoon een Haagse bluesband. Die lekkere, hele stevige muziek speelde. En ja, dat... Geweldig. Ja, jij vindt dat wel mooi, hè? Ja ik, ja, ik ook. Nou, Het eerste nummer wat we gaan draaien. Leuk, bezig. Ja, wat we van ze gaan draaien is hun eerste grote hit ook. Het is geloof ik ook nog de lange versie. Dus oh, oh, oh, wat wordt u weer verwend vandaag? Wang Deng Doodle, Hier is Living Blues. Weng Deng Doel, Oud-bluesnummer natuurlijk uit vroegere periode... ...maar um, door deze fantastische Haagse band... ...helemaal lekker verpopt. Een band met onder andere meestergitarist... ...Tetje Oberg. Uh, en nou weet ik niet... ...meneer Christiansen, dan nou weet ik niet of hij nou Nico of John... ...of wat dan ook heet maar in ieder geval... ...ach, maakt het ook uit. Uh, zelfs Cesar Zuiderwijk... ...die later naar de Eering zou gaan... ...heeft nog deel uitgemaakt van deze Haagse band. Ehm... Um, een ander fenomeen. Toen Robbie van Leeuwen de Motions verliet en een eigen bandje begon, toen heette dat bandje ineens Shocking Blue. En Shocking Blue is natuurlijk vooral bekend geworden door het feit dat zij als een van de eerste Nederlandse bands een, een nummer één hit had in Amerika met Venus. En daarom gaan we die namens lekker niet draaien. Nee. Nee. Nee, want die hoort u nog vaak genoeg. Uh, het eerste hitje wat uh, Shocking Blue in de tijd had. was een beetje geïnspireerd op de Jefferson Airplane. Daar was het een klein beetje een imitatie. Zoals in Nederland wat vaker gebeurde in die tijd. Het moest ergens op lijken. Nou, het werden dan uh, vergeleken met, met Jefferson Airplane. omdat het natuurlijk een mannenbeentje was. Ja. met een mooie zangeres ervoor, Maris Caferes. Robbie van Leeuwen zat erin. Uh, en uh, van hun gaan we draaien. Hun eerste hit. En die eerste hit, die heet... Oh, er staat nog wat te draaien. Wacht even, eh? dat gaat niet helemaal goed. Oh. Nou, dat moet, eruit, dat moet ik eruit knippen zo. Goed, eh. maakt niet uit. Van Shocking Blue gaan we draaien het hele leuke Send Me a Postcard, Darling. Postcard, darling, Ik zei Angela terwijl ze vlak naast me zat. Nou ja, is te gek voor woorden, natuurlijk. Send me je postcard, darling. Shocking blue. Uh, er waren in Nederland uh, in die periode natuurlijk een aantal steden die. Uh, heel toonaangevend waren voor de popmuziek. Den Haag was eigenlijk wel nummer één, dat moeten we toegeven. Amsterdam kwamen natuurlijk veel bands vandaan. Maar Haarlem natuurlijk was ook een heel belangrijke popstad. Waar ook veel talent vandaan kwam. En dat is tegenwoordig nog steeds zo. Maar een heel klein vissersdorpje aan het IJsselmeer. Ja. dat uh, deed toch ook danig mee. We gaan heel ver terug in de tijd. Doet nog steeds. Ja, danig nog steeds. Mee. Doet, doet nog, nog steeds. Ja. We gaan heel ver terug in de tijd. En dit is nou zo'n opname, daar zullen ongetwijfeld geen banden meer van bestaan hebben. Dus die hebben ze gewoon van een oud plaatje afgevist, denk ik. Maar het is wel een hele unieke opname, je hoort hem nog zelden. Het gaat om de Vollendamse Cats. En eh, later eh, ja, werd dat genoemd de palingsound natuurlijk, met mooie strijkers en eh, hele mooie samenzang. Maar ik ga, of wij, wij gaan hun allereerste. ...een van mijn allereerste opnames draaien. En uh, dat, ik denk dat hij uit 62 of 63 is. Zo vroeg. Heel oud in ieder geval. Kun je goed horen. Uh, het nummer dat heet Jukebox. Die zijn de Cats. De Jukebox van de Cats. Dat is een liedje uit de tijd dat ze nog wel alles zelf speelden. Later zou dat uh, <coughs> op hun plaat uh, allemaal door andere muzikanten worden overgenomen. De uh, Cats dus uh, uit Volendam. Fantastische band natuurlijk, wat ze konden het echt wel. Maar ja, je hebt soms van die producers die vinden dan dat het altijd beter kan. En, uh, meer moet. Dat het meer moet met strijkers. Uh, en en uh, nou ja. Gastmuzikanten, zal ik maar zeggen. Ja. Nou, dit was in ieder geval een van de allereerste opnamen van de Cats uit Volendam. En dat nummer heet The uh, Jukebox. Nou, Angela, vertel eens, wat gaan we nu krijgen? Uh, een rothoeken Boogie Woogie Quartet. Ja, en van Rob Hoeken, dames en heren, daar hebben we ook weer twee formaties van. Hè? Dat uh, is zo uniek. Ja. Uh, en daar, gaat, uh, ja, daar hebben we ook twee formaties van. Uh, namelijk de Rob Hoekes Boogie Woogie Quartet. En daarmee speelde Rob uh, uitsluitend eigenlijk uh, Boogie Woogie. En verder hadden we uh, later uh, de Rob Hoeken Rhythm and Blues Group. En dat was een band waarmee hij uh, dan meer de Rhythm and Blues en Soul kant op ging. Geweldige band, kwamen uit Haarlem vandaan. Uh, Rob Hoeken uh, speelde al jaren als boogie-woogie-pianist. Ik heb hem toen ook vaak aan het werk gezien op de Haarlemse Jazz Club in de tijd. Ik heb zelf ook nog met hem samengespeeld een keer, samen met uh, André Valkering. En we gaan uh, van Rob Hoeken nu uh, als eerste draaien een nummer dat uh, geschreven is door een Amerikaanse boogie-woogie-pianist al uit de jaren 30, Een nummer dat gaat over een oude stoomtrein. Mm -hmm. En dat hoor je dan ook in het hele, de hele kadans van dat ritme, hoor je die stoomtrein terug. Rob Hoekers uitvoering van een hele moeilijke boogie woogie. dat kan ik u ganderen, dat is heel moeilijk om te spelen. Uh, de Honky Tonk Train Blues, hier is Rob Hoekers. Rhythm and Blues Band, ja. Rhythm and Blues. Nee, ik zeg het helemaal fout. Rob Hoekes, Boogie Woogie Quartet. Dat was hem. En hij was een van de eerste in Nederland, in, in begin jaren 60, eh, die het voor elkaar kreeg... ...om gewoon met een Boogie Woogie toch een top 40 hit te krijgen. Dat kreeg hij voor elkaar. Eh, u hoort al een klein fartje van dat nummer, maar dat komt straks nog aan bod. Hij is eh, strakkies. Hij want we verdelen het wel eerlijk. Maar ik zei het al, Rob Hoeken had eigenlijk uh, hits met twee verschillende formaties, namelijk het Boogie Woogie Quartet, maar hij had ook de Rhythm and Blues Group. En uh, ja, in het kader van je moet toch een beetje je brood verdienen en uh, je moet toch op een gegeven moment meelopen in de mode, uh, begon hij daarmee en zodoende werd het Boogie Woogie Quartet een Rhythm and Blues Group. En daar kreeg hij als eerste een uh, gigantische hit mee uh, in de Nederlandse top 40. En uh, dat nummer, dat gaat u nu horen. Uh, met, als ik het goed heb, zang van Willem Schonen, uh, Die het zong, maar ropt natuurlijk onnavolgbaar op piano. Dit is gelukkig de originele opname die, uh, die ze gebruikt hebben. Want er zijn ook een aantal remakes die zijn echt absoluut minder. Maar we halen het nu bij deze prachtige originele opname van het nummer Marjo. Rhythm and Blues Group. En uh, dat nummer, dat uh, heet uh, Marjo. Ja, het gaat allemaal snel in elkaar over, hè? moet heel snel wegklikken. Ja, heel snel moet je weg zijn. Maar goed, het maakt allemaal niet uit, jongens. Ik bedoel, uh, we doen net alsof het live is. Ik kan ons het schelen. Ja, uh, Rob Hoekers, Rhythm and Blues Group. En dat nummer, dat uh, heet uh, Marjo. We gaan weer ja. terug naar Den Haag. Want ja, daar kwam toch wel heel veel moois vandaan. En uh, deze band was heel apart. Uh, worden ook gerekend tot het uh, zogenaamde progrok-idiom, uh, uh, zeg maar. Mm. Uh, Hele aparte uh, muziek met robert John Stips en Sascha van der Geest. En uh, nog een aantal, ja. een aantal andere mensen. Hele gekke band eigenlijk, met hele gekke muziek soms. En daar is dit uh, is nummer wat we ervan gaan draaien. Ook wel een heel groot voorbeeld van. Uh, we hebben het natuurlijk over Super Sister. Hm, alleen de naam al. Uh, en van die fantastische band uit Den Haag, die ook hele... beetje freaky dingen deed. Maar ze hadden ook een aantal behoorlijke hits. En daar is dit er een van. Luistert u naar Super Sister... en het prachtige She Was Naked. Bij het vliegt als je plezier hebt. Ja. De eerste uur zit er alweer op. We gaan naar het NOS-nieuws van drie uur en we zijn na het nieuws natuurlijk bij u terug. Tweede uur van de vinyljaren op deze prachtige woensdag op CFM is antwoord. Tot zo. Tot zover. Het ritme van CFM via de kabel op 104.5.